Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël is bezig met een offensief in Gaza stad. Volgens persbureau Reuters rijden er meerdere tanks naar het centrum van de noordelijke stad. Inwoners spreken van een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog in Gaza, begin oktober vorig jaar. Er zouden meerdere doden en gewonden zijn gevallen, hoeveel is niet bekend. Intussen zijn wel weer de onderhandelingen tussen Israël en Hamas opgestart. De baas van de Israëlische Veiligheidsdienst is deze ochtend naar Egypte gevlogen. In dat land worden de gesprekken gevoerd. Let de komende weken extra goed op als je buiten een wandeling hebt gemaakt of in een parkje hebt gelegen. Het RIVM denkt dat er een tekenpiek aan zit te komen. Het begin van het tekenseizoen valt dit jaar samen met het begin van de zomervakantie. Veel mensen gaan er dan op uit om leuke dingen buiten te doen. Het aantal meldingen van tekenbeten ligt tot nu toe opvallend laag. Mogelijk bleven mensen vaker binnen door het natte weer van de laatste tijd. In een toespraak heeft president Biden zijn aanhangers gevraagd om achter hem te blijven staan. Hij is optimistisch over de toekomst, zolang we maar bij elkaar blijven. De kritiek op Biden groeit onder zijn aanhangers. Veel vinden hem te oud. En Biden lijkt ook regelmatig last te hebben van kwaaltjes zoals dingen vergeten. Biden zelf wil er niets van weten. Inwoners van Hilvarenbeek zijn helemaal klaar met de herrie en andere overlast van festivals. Dit weekend was daar Technofeest Awakenings, drie dagen stampende techno en knallende vuurwerkshows. Deze mensen wonen in de omgeving en zijn het helemaal zat, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Je kunt je rijk niet tegen beschermen. Er zijn hier meerdere stiltegebieden. Als je daarin gaat wandelen is het gebonk. Gewoon alleen maar de, de, de van het blasdreunen van het geluid. Ook al is de deuren dicht, dan drinkt het overal doorheen. En zelfs de ramen die staan te trillen in hun sponningen. Eén keer een festival vinden ze niet zo'n probleem. Maar niet meerdere dagen achter elkaar. En het zou ook schelen als de bassen wat zachter zouden kunnen. Het weer nog een prima ochtendje met flink wat zon. Vanmiddag zijn er stapelwolken, maar het blijft bijna overal droog. Alleen in de noordelijke helft is er kans op een enkele bui. Het wordt 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 that you laughed about. Well, the names have all changed since you hung around. But those dreams have remained, and they've turned around. Who'd have thought they'd need you? Who'd have thought need here where we need you. where we need you. Yeah, yeah, we tease him a lot, 'cause we got him on the spot. Welcome back. Welcome back. Het is een beetje uh, uh, heel goed, want we gaan het tweede uur in van Goedemorgen Standwoord, John Sebastian hoorde ik hier. Uh, dat klopt roemen. geheel. Dat nou, klopt geheel, hè? welkom back. Goed, uh, we gaan, uh, wat ik zeg, het tweede uur is vijf over elf. En we, naast ons zit uh, Gertrude Hogendorn. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Zij is van uh, de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Mag ik nog, mag ik nog e heel even? Ja, natuurlijk. Ik, ik moet nog even het kenteken invoeren. Oh. Ja, we moeten even, even, zorgen. We nee, het moet toch gebeuren, want dan... Maar, maar waar we over gaan praten, zo is een uh, tentoonstelling. Onder andere in, uh, nou niet onder andere, in Haarlem. In het, uh, in het grote uh, bibliotheek in het centrum. Want, uh, ja, wat gaan we daar zien? Uh, een triceratops. Triceratops? Triceratops, type. Dus. Klopt, een triceratops. Ja, een triceratops. Ja. Nee, uh, ja. Want, wat, wat is een triceratops, Gertrude? Dat Kun je is, dat eerst even zeggen? Dat is een dinosaurier die in uh, ongeveer 66 miljoen jaar geleden uitgestorven is. Oh, dat is een tijdje geleden. Dat is een tijdje geleden, ja. Het was een uh, planteneter hmm. en hij heet triceratops omdat hij drie hoorns op zijn kop okay. heeft. Twee zijn heel duidelijk, echt uh, hoog op zijn kop en een kleinere op zijn neus. En hij heeft een hele grote kraag, daar is hij ook wel aan te herkennen. Ook nog? Ja, ja, ja. ja. ja. Dus, uh, nou ja, goed, hij, hij leeft niet meer in nee. ieder geval. Maar goed ook, denk ik. Nou ja, hij, hij, hij, hij, was, hij was vooral een snackje voor de T-Rex. En ja, hij at zelf ja. planten. Maar, uh, maar het was een planteneter. Ja, het was een planteneter. Oké, een Nou ja, goed. De, de vraag is natuurlijk. Hoe uh, zijn we daar gekomen om uh, dat te gaan ja. doen? Ja. Ja. Want uh, je werkt niet bij Naturalis. Nee, maar dit is wel dankzij Naturalis. Oké. Okay. Ja, Naturalis is... Uh, ja, rond 2013 hebben die heel veel in, in Wyoming, in uh, Amerika... Gezocht naar een T-Rex. Ja. En er is er toen ook één gevonden. Die is toen met een tientje voor T-Rex uh, groot naar Nederland gehaald. Mm -hmm. Dat weet je misschien nog wel. En um, op een gegeven moment wouden ze eigenlijk nog meer zoeken. Maar toen vonden ze dat niet. Toen vonden ze wel een heleboel botten van een triceratops. Uh -huh. En ze bleven doorgaven En toen bleek dat ze een kudde hadden gevonden. Oh. En dat is nog niet eerder gebeurd. Uh, dus dat is heel bijzonder. Ja, tuurlijk. Daar is ook iemand nu op gepromoveerd, op dat Triceratops blijkbaar in Kudde leefde. Wat, ja, wat nog niet ja. eerder was, uh, was ondervonden. Maar die zijn allemaal tegelijkertijd gestorven? Ja. ja ze... Met een meteoriet-inslag of zo? Of iets? Dat, dat zou heel goed kunnen. Uh, maar wat, wat, wat ook mogelijk is, is dat um, ze hebben uh, bewogen als kudde. Mm -hmm. En ze hebben een rivier over, uh, zijn ze overgestoken. En dat is fout gegaan. En ze zijn waarschijnlijk verdronken. Denken ze? Ja. Want daar waren vroeger rivieren. Dat verklaart ook waarom sommige van de botten echt ver weg liggen. Want ze zijn waarschijnlijk in de modder beklonken toen ze verdronken ja. zijn. Maar ja, er zijn eeuwen overheen gegaan. Dus op een gegeven moment is er weer een hele grote golfslag overheen gegaan. Ja. En daardoor zijn sommige van de grote, zwaardere botten... wel nog bij elkaar teruggevonden. Uh -huh. En de andere echt wat meer verspreid. Alsof die toen ja, weggestroomd zijn. Ja, maar het zijn, waren hè? hele grote beesten. Hè? Van, ja. van zes meter lang en twee meter hoog. Absoluut. ja, Overstelbaar. Ja, ja ze zijn, als je nu echt een hele, hele, hele, hele grote olifant hebt... Dan, ja? dan heb je het. Maar uh, ik vind het drie neushoorns makkelijker te onthouden. <laughs> ja. Boven elkaar. Ja, bij elkaar. Ja, elkaar, bij, ja. ja, ja. ja want ja. Die, die, die grote punten die ze aan hun neus hadden... Nee, aan, had, bij hun kop, zeg maar. Bij hun kop, maar ja. die, die werden wel gebruikt als uh, afweermechanisme. Hè, Want ik, lees ja. hier, ik heb gelezen dat de uh, Tyrannosaurus Rex, dat was een, een grote vijand... Ja. Ja. en uh, dan konden ze zich nog een beetje verdedigen. Een beetje, inderdaad. Een ja. Beetje. Ja. Want ze zijn echt wel een stuk kleiner. En, en er is me ook verteld, dat, dat mooie, die, die mooie kraag die ze hebben... Uh -huh. die ziet er ook wel heel stevig uit... Maar de, de mensen van Naturalis die het opbouwden... die vertelden aan de kinderen die kwamen kijken... ja, dat moet je zien als een shipje. Ja. <laughs> hoe, hoe weten ze dat, hoe zo'n ja. beest er in elkaar moet gezet worden? Ja, dat ook, is best knap. Ja, dat is heel knap. Dat ze ook weten inderdaad welk deeltje bij welk hoort. Ze kunnen deels natuurlijk zien wat, wat, wat, wat, wat dieren hebben gegeten. Bijvoorbeeld mm -hmm. dan weten of het carnivoren of niet zijn. De, er zitten ook groeiringen in botten, net als bij bomen... Uh, ze, ze gaan ook deels uit van symmetrie. Als we bijvoorbeeld een deel echt hebben gevonden van een heup... en een ander deel niet, uh, dan gebruiken ze soms 3D-print... om dat aan te vullen. Ja, ja, ja. Uh, maar zeker kleuren en textuur van, van huid en dergelijke... Ja, dat is deels ah, nog bijzonder. onbekend. Ja. Kun je, maar kun je zeggen hoe, hoe uh, jullie uh, uh, uh, uh, hoe is het opzijgen komen? Ja, ja, ja, je, ja, Want ja. De bibliotheek ja. En, en... Ja, nou, Naturalis vond dus die vijf dino's. En dat is, wat ik zei, heel bijzonder... En zij doen al vrij veel met de Vriendenloterij. Uh -huh. En de Vriendenloterij had hen nou ook al een keer gesuggereerd... van joh, probeer eens een keer met bibliotheken te werken. Want uh, als je met musea blijft werken, dat is, dat is heel mooi. Maar uh, bibliotheken zijn gewoon nog laagdrempeliger. Dan, ja, dan krijg je ja. echt nog meer mensen die binnen kunnen lopen. Uh -huh. En toen hebben ze bedacht, nee, nu we een kudde hebben... gaan we bij de Vriendenloterij een groot fonds aanvragen... om die kudde echt on tour te laten gaan oh, door oh, ja. het hele land... En toen dachten ze, dan zoeken we vijf bibliotheken waarbij in de plaats ook een natuurhistorisch museum is. Zodat er oh, okay. nog echt een soort Aha. verdieping in het museum gegeven kan worden. Ja, ja. Dus Haarlem, Tijlers. Tijlers um, museum, ja. Maastricht heb je Centre Ceramiek, Dat is Aha. eigenlijk de bieb en het museum in één. Uh, Tilburg heb je een mooi natuurhistorisch museum. En de Lokhal, de bieb. Uh, Delft valt net een beetje apart. Want Delft ja. werkt samen met Naturalis. Biep Delft met Naturalis. Mm -hmm. En de laatste wordt nog opgebouwd. Want ze zijn in het zuiden begonnen. De, ja. de vijf dino's te plaatsen. En de laatste wordt in Leeuwarden opgebouwd. Waar ook een samenwerking is dan met het museum daar. Ja, ja. daar. Maar ik heb begrepen dat je zelf ook uh, mee hebt geholpen om het op te bouwen. Klopt dat? Nou, de, nee, dan was het <lacht> maar zo hoor. Oh. Het is, uh, dat zijn echt specialisten van ja, Naturalis ja, ja, ja. hebben die dat Ja, want uh, ze hebben echt voor het totaal in elkaar zetten van één zo'n skelet... Ja, zijn ze eigenlijk vanaf 2013 bezig geweest... met opgraven, so. afvegen, uh, bekijken, mm. construeren. En dat hebben ze op een gegeven moment in Naturalis... op een heel mooi ijzeren uh, frame eigenlijk gebouwd. Daar hebben ze, zo hebben ze de vijf dino's gebouwd. Um, en vervolgens hebben ze dat als een soort lego pakket in grote kisten gedaan. En die kisten zijn vervoerd. Oké. Okay. Uh, en dat was zeker voor Harlem een hele happening. Want je kan niet zomaar met een mega grote truc uh, in de bieb in het centrum komen. Nee. <laughs> um, dus dat, dat hebben ze. Ze kwamen uh, afgelopen donderdag... Een beetje waf. Ja. ja. Nou, niet niet, gisteren, maar, uh, niet gisteren, maar de week daarvoor kwamen ze aan... Uh, op donderdag. Uh, toen is zijn vrijdag twee bouwers aan de slag gegaan. Of eigenlijk meer, maar twee bouwers echt hebben uitleg gegeven... aan alle schoolklassen die langskwamen terwijl er werd gebouwd. Mm -hmm. En daar ben ik ook bij geweest. Uh, en toen is zaterdag nog een stukje gebouwd. Dus ze hebben ruim tweeënhalve dag gebouwd. En zondag hebben we toen de opening voor de buurt... en de collega's en de vrijwilligers. We maar heel hoe zetten veel... ze hem in elkaar? Met, met lijm of met schroeven? Nee, met, met, of... met heel veel... Uh, uh, tie raps uh, Bijna tie raps aan iets heen. Want ze, gaan, hm. ze kunnen niet in alles boren met schroeven natuurlijk. Nee. Maar als je naar de staartwervel kijkt... bijvoorbeeld bij de bieb... dan is dat echt botje voor botje eigenlijk oh, geknoopt ja, aan het, uh, ja, aan ja, het ijzeren ja. skelet. Ah, ah. Ja, en het ja. is allemaal gratis te bekijken. Hè? Gratis te bekijken, ja, is geweldig. Maar, maar er is natuurlijk een hele hoop geld bij... bij Eigen moeite om, om, ja. om het op te bouwen en ja. naartoe te brengen. En, ja. en, en ja. dat wordt dus betaald door de door door, de, door de vriendenloterij. Die heeft een enorme uh, uh, ja, fonds eigenlijk ja. hiervoor beschikbaar gesteld. Wat, wat, wat kost dat uh, allemaal bij elkaar? Is dat bekend of niet? Volgens mij, uh, ik weet niet of dat het totale bedrag is... maar volgens mij gaat dit wel echt over een paar miljoen al van uh, hiervoor. ja, ja. Onvoorstelbaar. Ja. Maar wat je dan dus hebt is uh, dat je... Uh, ja, wij hebben nu al... het zijn gratis kaarten... maar we zitten nu al op 8000 gereserveerde kaarten. Echt waar? Nee, ja. klein, maar je moet reserveren een ja. kaart. He, je moet reserveren... want ja. wij hebben hem in de doelenzaal gezet... en dat is een afgesloten ruimte. Uh -huh. We zijn verplicht onder twee vrijwilligers... Uh, altijd bij te houden. Je ja. hebt natuurlijk allerlei verplichtingen... omdat het niet niks is. Uh, en wij hebben gewoon gekeken met tijlers en naturalis. Hoe lang doe je er zeg maar over? Want er staan ook mooie boksen bij met uitleg. Hoe lang doe je er over? En hoeveel mensen kunnen hier veilig in? En wij komen dus op 25 mensen per kwartier. En het zijn gratis tickets, maar omdat we er wel gewoon een soort ja, crowd control soort, ja, ja, bij ja, hebben. een soort, soort tijdslot. Ja, ja, je hebt een ja, tijdslot. Ja, ja. Zijn er veel ja. kinderen? Heel veel kinderen. Ja, ja, ja, ja, ja kinderen. Kinderen ja, vinden ja, het fantastisch, ja. hè? He? Ja. En we hebben ook nog aparte tijdsloten, bijvoorbeeld. Jullie hebben hier een collega, die is vrijwilliger bij de Express. Alle <laughs> vrijwilligers van de Express met hun gezinnen krijgen Eigen okay. En dan hebben we ook nog heel veel programmering erbij. Nog een, een, een bingo en andere manieren om er nog wat dieper op in te gaan. Zonder. En we hebben hier in Zandvoort ook nog één theatervoorstelling. 20 juli, ook in Thema Dino. Verder in, al, in alle vestigingen, theater, lezingen. En bij Tijlers heb je ook nog een heleboel lezingen. Ja, want Tijlers uh, is, is zeg maar een, een, een medeorganisator, kun je wel zeggen... Want, wat, wat is hun rol eigenlijk en, en hoe Zij, gaat ja, het verder met ja. Tylers dan? Bij Tylers zijn een aantal uh, lezingen, ook van Anne Schulp, dat is de hoogleraar, die echt alles weet. Als je, als je oh ja. zegt, ik wil veel meer weten van deze Dino's, dan moet je even bij Tylers ja. de Anne Schulp lezing gaan uh, bekijken. Um, tij, bij Tylers uh, hebben ze de gehoorzaal uh, ingericht mm -hmm. met een 3D geprinte kop van onze dino. En ze hebben nog extra uitleg erbij. En je kan ook een paar weken in de vakantie... als je een kaartje bij ons hebt... en je, je, je scant datzelfde weer in bij de TylerSite... met korting naar TylerSite. Ja. Uh, want Tyler's is natuurlijk een museum, die st ja, stel het museum. niet helemaal gratis ja. open, maar die hebben dus een, een, een mooie ja, kortingsactie. Ja, ja. Mooi hoor. Ja. Ja, en wat zeggen. we ook samen hebben gedaan, dat is echt ontzettend grappig, dat we hebben toppers opgeleid. Dat zijn wat wat de, de, heb je opgeleid? toppers. Oh, uh, we <laughs> hebben, toppers. Ja, ja. ja. We hebben allerlei, <laughs> scholen, allerlei ja. scholen gevraagd, een uh, aantal weken Geleden al van hebben jullie in groep 7 of 8 van die kinderen die echt alles willen weten van het ja, onderwerp? Ja, dat zijn er wel, hè? ja. Ja, dus we hebben er iets van 15 die hebben drie colleges gekregen bij Tijlers en bij De Biep om echt helemaal opgeleid te worden als Triesraadpleger. En jullie, jullie zoeken nog steeds vrijwilligers? Hè? Um, oh. We, we hebben heel veel vrijwilligers mm -hmm. uh, die ook heel veel komen, die echt heel erg dino gek zijn. <laughs> maar uh, als je zegt, het lijkt me heel erg leuk om te komen vrijwilligen, dan kan je altijd nog aanmelden. Ja, handen. ja. Staat er ja. ook zandvoorsche scholen bij? Wat je net vertelde over de uh, kinderen. Bij de triestraatops waren het Haarlemse kansenscholen. Uh -huh. Maar we hebben ook de zandvoorsche scholen inderdaad benaderd van, joh, kom lekker met je klas ja, met die dino. Ja, ja, ja. Uh, ja. Ik zelf kom uit Bennenbroek. We zijn met een Bennenbroekse uh -huh. school daar ook geweest. Dus ja, het, het licht te gaan kan een school. Want tot hoe lang blijft die staan? Daar, bij jullie in de Doelenzaal? Uh, het blijft tot en met 13 augustus. 13 augustus. Dus, ja, okay. dus we hebben nog een paar weken dat de scholen, dus ja, open, scholen zijn. open zijn. Ja, ja. En een paar ja, weken vakantie. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja. Maar ben jij zelf voor dat dit alles uh, uh, gaande was... Uh, uh, uh, uh, uh, een, uh, uh, een dino-fan? <laughs> nou, niet, niet per se. <laughs> dat is het grappige. Want als je bij Naturalis een tijdje rondloopt... die mensen zijn allemaal ontzettend dino-gek. Heel veel mensen... Hebben ook daadwerkelijk bij de opgraving gezeten. Dan mm -hmm. heeft, oh, dit is iemand die doet de fondsenwerving. In Amerika. Ja, maar die heeft ook daar. Dus die zijn allemaal helemaal al dilogek. Bijzonder. En ik zei, het begin nu, maar het valt wel mee. Maar ik merk nu ook nog <laughs> ja. wel dat het toeslaat hoor, ja. ja. Draaien jullie ook de film Jurassic Park? Dat is leuk dat je dat zegt. Ja, leuk hè? Want, want, <laughs> ja, landelijk, eh, is ook doordat we natuurlijk met ja. schrijfbiebs en naturalis werken. Landelijk heeft Paté weer een paar oude Dino films oh, uit de ja? tas gehaald. Ja, van ja, een paar, ja. Ja. ja en uh, wij er is ook een, een schrijver Ted van Lieshout die heeft een heel bekend kinderboek dat heet Boer Boris uh -huh. en er is ook een speciaal boek nou geschreven door hem Boer Boris en de dinos oké okay. en die wordt dan ook weer voorgelezen en Pathé Haarlem heeft tegen ons gezegd joh uh, kom dat voorlezen, lekker bij ons doen. Dan kan je ja. echt gelijk 100 plus kinderen kwijt. In plaats zo. van jullie ja, uh, ja. minder. Dus zelfs inderdaad de bioscopen die zijn, nou, uh, en de winkeliers... Die hebben ja, ook ja, een pakket ja, ja, ja, uh, om, om spullen 7, op te hangen. Ja. En, 67 miljoen jaar geleden, Hans. Ja, dat ja, is een tijdje geleden. En dan, ja. en dan zie je kost, wat het in, in, in het jaar 2024 nog teweeg brengt. Ja, ja. ja. bijzonder. Ja. Zonder, ja. Ja. Maar hebben jullie je collectie van boeken en zo... Oh. ook uh, aandacht aan besteden, extra... Ja. Boeken over dinosaurus, zodat ja. kinderen ook ja. achtergronden kunnen... Ja. Ja. En we hebben... In Zandvoort ook? In Zandvoort ook, ja. Want dat heet dan een displaytafel. En daar ja. ligt het dan op. Ja, het gaat natuurlijk wel in no time weg. Maar we hebben ja, inderdaad de collectie ik, ja. er ook op ja. aangepast. Oh. En heel leuk om te zeggen... We hebben onze echt hele oude en kwetsbare dingen ligt in het Noord-Hollandse archief. Ja. En daar hebben ze ook hele mooie pop-up boeken. Dat zijn van die boeken, als je ze open doet. Dat er, mm -hmm. Maar die liggen niet meer gewoon in de biep. Nee, die nee, zijn te kwetsbaar. Ja. Ja. Maar we hebben wel in een uh, vitrine in de Biep in Haarlem Centrum. Die pop-up boeken nu ook. Uh, ja, en ja, gesteld. Ja, ja. Ja. ja Je kan hem niet uh, in een vrachtwagen zetten. En dan weet je hier is stand voor het. Uh... Nee, nee, nee. er nee, <laughs> nee, was echt passen en meten. Door de, door de stegen. Nee, door de dat ja, en ja, ja ja, een ja zes, zes meter 47 lang. Ja. Zo. Ja. En, en weegt ongeveer 6. Kilo. Ja, ja. Ja. Ja. ja, dan moest zelf en hij, hij moest dan met vorkheftruck verder vervoerd worden. Nou, ja. Daar moesten ja. dan trilplaten eigenlijk bij, omdat dat allemaal heel kwetsbaar is. Dus dat ja. was echt een happening. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, ja, mooi, ja, ja er staat, er staat op de site staat er ook een allemaal weetjes over de triceratops. Ja. En uh, ja, daar staat alles in wat, het, uh, wat, wat, uh, wat de hoorns, wat de naam is. Want de naam komt eigenlijk letterlijk van een driehoornig gezicht in het Grieks. Ja, drie. Omdat hij drie uh, permanente uh, hoorns op het uh, hoofd had. Het uh, ja. lijkt me geen heel vriendelijk beestje. Nou ja, dat was hij dus toch wel, blijkbaar. Ah ja. ja. ja. <laughs> Maar ja. we zijn alweer nou achterhaald, want ik las vorige week ergens Berichtje dat er nou een soort twaalfwoordig uh, was oh, ja. <laughs> ja, maar goed, Die zijn nog niet zover. Maar ja, mensen en, hoeven er niet ja. bang voor te zijn, want hij had geen vlees. Dus, nee, uh, nee. Toch? nee. En, en ze zijn, je kan een, een bosje bloemen gewoon... Stieren, <laughs> ja. en, uh, planten eten, toch? Exact, ja. Hartstikke lief beest. Ga ja. ja. lekker strand op? Misschien ook nog leuk om te zeggen, want ze zijn dus eigenlijk nu uitgeleend. Ze zijn uit logeren bij Vijf Biebs. Ja. En dan in oktober... Uh, dan gaan ze met z'n allen terug naar Naturalis. En hebben ze daar ook een echte aparte nieuwe, nieuwe zaal. Echt ja. voor de kudde. Mooi. En, dan blijf en ze blijven ze daar, daar staan? Een jaar in elk geval. En ze willen dit, dit eigenlijk een soort internationaal gaan herhalen. Dan ja, ja, ja. Dat leuk. Ja. Ja. Onvoorstelbaar. is ja. we het is in Leiden. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Wat een leuk initiatief. initiatief. Ja, heel leuk. Ja, heel, heel ja. leuk initiatief. Het ja. is weer eens wat anders, hè? want het is uh, niet uh, dagelijks de kost voor een bibliotheek, denk ik. Nee. Nou, ik ben wel van team programmering, dus wij zijn juist met ja, alle cursussen. En, zaken. Maar, maar zo groot, want ja. het is natuurlijk iets wat normaal alleen musea hebben, weet je Zo'n grote expo. Ja. Dus ja, nee, dat is begrijp echt, ik ook. Ja. Uh, ja, dat is ja. heel leuk om mee ja. te maken. Er komen ja. ook dingen bij kijken waar je echt uh, als bied ja. ja. nog niet in bent. Nou, we hebben in onze uitzending natuurlijk veel collega's van je ja. gehad ook over. En dan hebben we het heel vaak gehad over wat de bibliotheek eigenlijk extra doet. Ja. Ja. En uh, ja, dat is alleen maar, maar goed. Hè? Ik bedoel, ja. Je bereikt nog ja. een hoop, hoop mensen. En, ja. uh, gaat het verder goed met de bibliotheken? Ja. Uh, ja? ja, nou je merkt wel dat landelijk de volwassenen aan, ledenaantallen wat dat teruglopen... teruglopen ja. Maar dat is harder gegaan eigenlijk. Uh, jeugd groeit nog. En er zijn nu uh, ook wetten aangenomen... die hopelijk gewoon ook gehandhaafd blijven. Ja. Die heette bijvoorbeeld zorgplicht... Aha. waarin gemeentes ook verplicht worden. Want er was ja, wel een wet op ja, de ja, bibliotheek... Ja. maar gemeentes konden nog steeds zeggen... ja, leuk, uh, ah, ah, we doen ah, hem dicht. Ah, ja. Maar er is nu ook echt een, een zorgplicht... dat er een bepaald bedrag per inwoner echt mm -hmm. naar... De biep zou moeten gaan. Ja, ja, ja. Dat wordt dan door ja. de overheid landelijk naar de, naar de gemeentes gegeven, maar dat moet dan echt naar de biep. Ja. Dus ja, dat soort dingen zijn wel mede door corona ingezet, dat het toen werd gezien van ja, mm -hmm. nou, het is toch wel de ja. enige plek waar nog iedereen gewoon naar binnen kan komen zonder iets ja. te hoeven ja. consumeren. Ja. En ook het lezen loopt ja. natuurlijk enorm terug. En daar zijn we als bieps met scholen ja. heel hard aan het werk. Een ja, nieuwe, nieuwe uh, kabinet wil eigenlijk het, het, het, het, uh, de belasting, dus de btw, verhogen. Ja, overhoog, dat is heel he? leuk. Of, uh, jullie, ja. ja, maar denken jullie dat dat ja. uh, tot een uh, toestroom naar de bibliotheken zal leiden? Nee, want uh, uh, het abonnement van de biep uh, moet ook omhoog volgens oh, Dat die regel, ja. Uh, dus daar zijn juist al wat, wat oh. processen tegen. En ook als je kijkt naar collectie, die moeten wij ook inkopen. Ja, dus ja, ja. Nee, hier, hier, hier zijn we hier nee, maar, zijn we niet nee, blij. Mee. Mee. Ik, ik ging ervan uit dat mensen niet zo snel meer een boek kopen, ja, omdat het ja. stuk duurder wordt ja. natuurlijk. Hè. Ja, maar het abonnement is, valt dus ook onder die dat, cultuur. Uh, ja, ja. En, en wat ik zeg, wij kopen collecties in uh, ja, uh, en ja, hebben ja. ook te maken. Dus, ja, met de, dus nee, we zijn er niet blij mee. Maar blijven. jullie wel wel in, als jullie wat inkoop. dat inkopen bij de uitgeverij? Ja, uit. Nou, daar zit weer een hele partij tussen. tussenin. In over de Triceratops uh, teruggekomen. De, de, alles is terug te lezen op bibliotheek Zuid, Zuid Ja. En daar staat, uh, daar kan je ook de tickets uh, gratis tickets ja. bestellen. Ja. En uh, daar kan je alles te weten komen, komen over deze uh, uiterst vriendelijke beestje. <laughs> maar ja, tot half uh, tot augustus. Want de mensen moeten er wel redelijk snel bij zijn, denk ik. Ja. Omdat ja. je al zegt van het gaat zo snel. Ja, het gaat ja. echt snel. Ja, ja, maar je ziet gewoon, maar je, want wat ik zei, we hebben ontzettend veel tijdsloten natuurlijk. Ja. Maar zeker in de avonden en uh, en ja. weekenden nu. Ik heb een buurvrouw die zei, ideaal weer, maar alles is al weg nu. Nou, gestuurders, hartelijk bedankt voor je ja. ja, ja. bijdrage. Het was uh, interessant. En, uh, ja, ik hoop dat er een hoop voor is ook naar, uh, naar Hanem gaan om ja. daar te kijken. En hier ook. Hè, natuurlijk. En hier ook. Ja. En in ja. Ja. Ook, dus de, ja. ja. ja. uh, uh, nou, de doelenzaal in het Hanem Centrum. Is ja. Het, hè. Ja. Uh, nou ja, dat uh, dan hebben we het wel een beetje gezegd. Ja. En hey, hartstikke, hartstikke bedankt. En ik wens je een heel goed weekend. Hetzelfde. Met mooi weer, hebben wij hem ook, maar ja. Ja, het zal lastig worden. Ja. <laughs> Dankjewel, Gertrude. Oké, okay. okay. bye bye. He stands before my die stelsnes en jong van het van het album déjà vu ja die wij alle kennen en een een, uh, ja prachtig waar we zinne zeker zeker Vind je, hou je van deze muziek Willem ook ja ook ja, ja. Want naast ons uh, zit Willem Stroman ja. uh, organist maar die houden ze dus ook van de Crossbastiels Oh, Oh ja, al van alles. O, ja. Echt waar? Ja. O, ook modern. Ja. Ook modern, zeker wel. Ja, en dat Taylor is maar net. Wat, Taylor Swift. Taylor ja, Swift. Ja, het is maar net wat je onder modern. Als 14-jarige. is een Swiftie? Als, <laughs> als 14-jarige ging ik naar het Stedelijk Museum. Ging ik de avant-garde kunst. En dat was zo fantastisch. Ja. Dus als het over moderne kunst gaat, yeah. ja, ja. Ja, moderne muziek ook. Moderne muziek ook? Ja, ja zeker. Maar waar, waar, waar praat je het nou over, moderne muziek? John Cage. John Cage. Die 4.33 uh, uh, heeft gecomponeerd. Dat is het ultieme pianostuk. De ja? pianist gaat achter de piano zitten. Zet zijn stopwords, Hult zich 4 minuten en 33 seconden in stilzwijgen. En bedankt aan het publiek voor de aandacht. <laughs> <laughs> ja, mooi, mooi, Maar het is heel serieus. Het is geen grap. Oké. Oké, nou goed Willem. Uh, Strooman... Dat ga ik dus niet vanmiddag uit. Nee, dat begrijp dit. ik. Nee, ik zal even aankondigen waarom je hier wel zit. Ja. Maar niet voor John Cage. Nee. Maar uh, Willem zit hier wel, omdat hij uh, vanmiddag om uh, drie uur begint met een, uh, een uh, orgelconcert uh, in vier delen eigenlijk. Hè? Ja. Vier zaterdagen in juli. Ja. Ja. Uh, nou ja, misschien kun je even uh, vertellen hoe je daarop bent gekomen, waarom ja. je dat gaat doen. Ja, nou, ten eerste kwam ik er ineens met een schok achter, vorig jaar, dat het knipscheerorgel nu. 175 jaar bestaat. Okay. Ik denk, ja weet je, als er nou één aanleiding is... om iets leuks met het orgel te doen... dan is het 175 jaar bestaan. Ja, het bestaat. Ja, ja. kerkgebouw bestaat trouwens ook 175 jaar. Het uh, Zandvoors volkslied bestaat ook 175 jaar. Dat is allemaal gelijktijdig tot stand gekomen in die periode. En, uh, en dan is het zo dat ik als organist van de kerk... daar aanloop. Dat, dat orgel, daar hangt iets omheen van... het is saai en het is dol en het is... je kan er helemaal niks mee en zo. En dat weiger ik te geloven. Ik weet het namelijk zelf. Orgel ja, want je Het is je een net zo zelf, speelinstrument ja. als een harp, als een viool, als een piano. Je kan er alles op spelen. Hm. En heel veel organisten, zeker ik zelf, wij doen dat dus ook. Dus ik dacht, dat orgel hier, dat knipscheerorgel... Het heet straks Klipsgeer, omdat het genoemd is naar degene die het orgel gebouwd heeft. Mm -hmm. Hermanus Klipsgeer. Dat is 1895. een familie, hè? Ja, familiebedrijf. Ja. En um, uh, wat ik zeg wel, dat. Um, <kwijnt> dat ik even mijn, mijn draad raad, Maar ik wil dus in ieder geval zeggen: ik wil er dus zorgen dat alle uitersten op een orgel mm -hmm. dat die mogelijk zijn om daarop uh, te laten horen. Ja. En een van de dingen waar het orgel dus heel veel voor gebruikt wordt... is het begeleiden van zang. Dus ik dacht, oké, okay, vanmiddag dus zang. Dan komt dus een kamerkoor lokaal uit... Uh, Aanemskoor lokaal. Ja. ja. Met, uh, wat staat die, Matthijs Broers. Uh -huh. Dat is uh, een, nou een kanon, een kei van een dirigent. Uh -huh. Ik heb mijn ogen uitgekeken met de repetities met deze man. Die is uh -huh. fantastisch. Ja, en die zingen dus de... Uh -huh. De kleine orgelmessen van Joseph Haydn. Waarvan je kunt zeggen, dat is absoluut absolute top van barok rococo-muziek. Mm -hmm. En daar zit als een soort opera, daar zit dus een solo. En wat voor een solo zeg. Het Benedictus. En daar komt dus inderdaad een sopraan Isabel Houtmorsels Komt vanmiddag die, uh, die solo zingen. Ja, Oké. Okay. Alsof je daar een opera hoort hoor. Dat is, dat ja is, goed. Och, die zingt zo tegen de gewelven in. Dat is fantastisch. Mooi. Jamel. ja. Dan komt mijn collega Kees Verschoor komt er ook bij. Want die is ook organist hier op Zandvoort. En langer dan ik, want ik speel hier net 7, 8 jaar inmiddels. Maar hij is hier al 30, 40 jaar ongeveer. En, dus die speelt ook een aantal orgelstukjes. En dit concert, daar zit een zekere religieuze achtergrond achter. Mm -hmm. Ik had als idee, ik wil liedjes van en over door Zandvoort. We gaan dus, he, Kees gaat improviseren over het liedje. We gaan naar Zandvoort al aan de zee. Dat gaan we trouwens ieder concert opnieuw doen. Oh, ja. Dus als je vier keer komt... hoor je vier totale versies. <laughs> improvisatie. Organisten zijn vaak gogo met improvisatie. Ja, ja. Hoe oud is dat liedje? Dat zou ik dat niet weten. Dat weet ik ook niet, maar. Heel, En ja. ik, ik moet je nog iets heel ergs vertellen. Dat mag je aan niemand verder vertellen, hoor. Nee, waarom? Ik weet, het, ja, maar ik weet zelf niet eens precies hoe het liedje gaat. <laughs> maar tada, tada, tada, dat, ja. dat gevoel, ja. dat heb ik. Dan Dan en daar moet natuurlijk op voort... En dat doet Kees dus ook. Ja, ja, ja, dat doen ja, ja, al die andere ja, ja. organisaties. Ze kennen het liedje allemaal niet helemaal. Het <laughs> is van was Lo Bendy is het. Aan... Ja, wel. maar dat was ook niet aan te komen. Nee, nee. De partituur, de melodie, het was niet... Alles ik, nee, dat zou... ik speel het gewoon ja. zo weg, weet je. Maar nee, die was er niet. Je doet het gewoon op gehoor. Je ah, ja, ja. hebt geen bladmuziek nodig. Maar nee. het tegenovergestelde van uh, die kleine orgelmessen... dat is dus Jan Zwart. En Jan Zwart was een van de eerste promotors... van promotoren, hoe je noemt het die promoten dus het orgel al in 1900. Okay. Die heeft een aantal fantasieën gecomponeerd voor orgel. En die zijn wel allemaal dus op uh, religieuze basis. Maar, daar speel ik dus vanmiddag de Toccata van Psalm 146 van Jan Zwart. Op het eind, daar zit namelijk samenzang. Dus wij gaan met z'n allen uit volle borst dat lied dus meezingen. En op dat moment, dat zal ik ook vanmiddag vertellen... Op het moment dat ik dat orgel gier door de kerk... en de mensen bulderen dat lied door de kerk... dan is dat een timecapsule. Het is een tijdsmachine. Op dat moment zijn we met z'n allen heel even terug in 1900... toen op die manier in deze kerk werd gezongen. Dat duurt maar twee minuten. duurt maar ja. drie minuten. Maar toch. En ik ben zelf niet zo vreselijk religieus onderlegd. Ja, Aha. ik weet wel alles, maar ik ben niet... Opgevoed in die wereld. Al die dingen dat weet ik allemaal niet. Maar... Dus ik geniet van de klank. Ik geniet mm -hmm. zowel van uh, die, die uh, kleine orgelmessen van Haydn... die topmuziek is. En ja, eigenlijk is deze... Uh, Jan Zwart is dat dus eigenlijk ook. Ja. Alleen in zijn genre. Uh, uh. En dan moet je van Haydn niet al te veel stukken achter elkaar horen... want dan denk je, nu weet ik het wel. En Jan Zwart heeft meerdere fantasieën gecomponeerd... Die moet je niet allemaal achter elkaar horen, want dan denk je, nu weet ik het Ja, nu weet ik het Eén, Als je er eentje speelt, dat dit stuk vanmiddag, die, die, die toccata heeft een verpletterende uitwerking op mensen. Dat weet okay. ik ervoor ook. Ja. Interessant, interessant. En dan nou, sluiten we het af met het zingen van het, uh, het Zandvoors uh, volkslied. Ook nog. Gaan we ook met z'n allen doen, uitluiden met luider stem? Ja, want je hebt nog drie concerten in juli, we het elke ja. keer, of niet? Ja, en het is niet, uh, helaas is het niet vier keer dezelfde voorstelling... Maar omdat nou helaas, dat is kunt... helemaal goed, hoor. Dan dan kun je joh. nog een keer komen? Kan je vier keer ja. kijken? Ja. <laughs> nee, maar uh, je hebt dan Bert van der Brink en dit is een Nederlands fenomeen, hè? Mm -hmm. Dat is een van de grootste jazzpianisten, organisten ook. En uh, die speelt dus volgende week een compleet jazz improvisatieconcert. Op dit orgel. Oké, okay, daar okay. gaan we wel volgende week wat, wat dieper op in. Hè? Ja, gaan we volgende week dieper en, op in. En uh, ja. uh, dan heb je de, de, de, de twintigste de. daar komen de twee studenten van het Haagse conservatorium. Ik heb natuurlijk ook de pet op van stichting Classic Concerts... waarbij wij altijd dus ja. mensen van het prinses christine concours uitnodigen. Uh -huh. Die doen niks aan orgels, maar er zijn in Nederland vergelijkbare... Concoursen, wel uh -huh. voor Orgel. Ja, ja. En dan heb ik dus deze twee studenten gevonden, okay. die dus alle twee vorig jaar prijswinnaar geweest zijn in zo'n orgelconcours, uh -huh. en daar hier dus uh, dat komen we vertellen. Uh, en de 27e, dat ga je dan doen. Het is mijn eigen, soloprogramma. Oh, ja, eigen solo programma. Daar doe ik dus wel klassiek Orgel, uh -huh. maar nergens geen not religieus. Het is dus allemaal wereld. Oh, okay. Nu ben jij uh, uh, meer hier bij, Go goede morgen geweest. En ik heb je ja. nog wel eens horen vertellen dat het niet makkelijk is om dit orgel te spelen. Nee, het is een beest van een orgel. Wat? Ja, een beest van een orgel. Is een maar, van een orgel. <laughs> maar is dat voor de anderen die dus niet bekend zijn met dit orgel? Net zo. Is dat niet uh, moeilijk? Nou, ja. Of gaat er wel van tevoren wat oefenen? Of? Ja, wel, zeker wel. Oh, Kijk, wel. Kees Verschoor komt hier al zoveel jaar, dus die oh, weet het wel. Oh, die al kent het wel, wel. ja, ja. ja. En, ja. Uh, maar die, uh, die Bert van der Brink, ja, die zal van de week nog een keertje moeten komen repeteren. Ja. Want onvoorbereid is het, is het eigenlijk heel erg moeilijk. En die Andries Bogert, die twee studenten... die Andries hij heeft die twintig keer op het orgel gerepeteerd... een paar jaar geleden al. Mm. Dus die kent het instrument Oh, die ook. kent hem wel, ja. Ik heb gisteren de orgelmaker op bezoek gehad. We gaan vier keer stemmen en onderhoud plegen uit het orgel. Het orgel is net een schip. Je moet heel veel onderhoud plegen. En ja, die orgelmaker gisteren zegt ook... Ja, die knipscheerorgels, ze hebben geweldige klanken... maar dit techniek... Laat het dus wel eens een beetje ja, ja. Van weten. En het ja, ja. hebben al die knipscheerorgels. hebben het allemaal. Hey, in ja. 1848 schonk, uh, schonk uh, C. Uh, Zantenhagen uit Amsterdam ja. een, een, het orgel aan uh, de Hervormde Kerk. Ja. En er werd op 16 december 1849 ja. in gebruik genomen. gebruikt ja. door Hermanus Knipscheer ja. II. Ja. En enkele jaren, misschien kan je dat uitleggen, is, is een fagot 16 inch aan het uh, pedaal toegevoegd. 16 voet. Ja. En ja. wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, een vergod klinkt zo. Dat is een, een soort ontploffend kanon. En dat zat er nog niet op, die is er later aan toegevoegd. En hij zit er dus nog op, alhoewel er nu weer een nieuwe op zit. Er is sinds het orgel daarin gebruik is genomen, is er wel op dit, aan dit orgel ongelooflijk geknutseld en gebouwd en gedaan. En. Met name, dat mag ik niet zeggen, maar ik zeg het is wel... de, de laatste restauratie in 2008 van dit orgel... F, omschrijf ik als een omstreden restauratie. Als ik, toen, ja, als ik toen bij deze kerk, bij dit orgel betrokken was geweest... had daar een heel andere restauratie plaatsgevonden, oh, ja? Zonder meer. Ja. Maar bestaat de firma Hermanus Knipscheer nog? Nee, die bestaat is rond niet meer. 19... 10, 15 is dat een beetje ten, ten onder gegaan. Ja, en, en als je het nu zou restaureren, wie, wie, wie moet, je daar, waar moet je dan zijn? Nou, de enige echte, ja, dat is natuurlijk wel zo. Waar ben jij? Nou, ik, nee, ik ben geen orgelrestaurateur. Nee, maar er zijn dus in Nederland, we hebben een, nog steeds een hele traditie hoog te houden, ook met orgelmakers, bouwers. Mm -hmm. En je hebt dus hier in Zaandam zit dus de firma Flentrop. En er is niemand meer in het bedrijf die Flentrop heet. Want het zijn ook twee generaties die inmiddels overleden zijn. Maar die hebben notarieel vast laten liggen. Het bedrijf blijft altijd ten eerste Flentrop heten. Ten tweede houdt het bedrijf zich alleen bezig... met stemmen, restaureren en nieuwbouw van kerkorgels. Okay. Ze gaan geen roltrappen bouwen en geen mm. kinderspeelgoed maken. Ja. Ze blijven kerkorgels. En dat is een internationaal uh, erkend bedrijf. En toen ik hier begon een aantal jaren geleden... En ze hier een beetje treurig zeiden, ja, onze orgelmaker is failliet. Ze zeiden, nou, dat komt dan helaas, is dat voor hun. Zeg maar, wij gaan hier met Flintrop in zee. Flintrop mm. bedankte mij voor het feit dat ik ze dus aangebracht hier het orgel als klant. Maar ze waren ook boos, nog steeds. Want wij hebben die restauratie nooit mogen doen, want wij waren mm. te duur. Ja, ja, ja. En toen ik hier begon te spelen, toen trof ik het orgel eigenlijk nagenoeg onbespeelbaar aan. Mm. En er werd er ook door mij, tegen mij gezegd door mensen... we hopen niet dat je ons op onkosten gaat jagen. Nou, die onkosten zijn er wel. Maar Want moet er ook, eigenlijk een nieuwe restauratie komen, Willem, Nou, hier? dat mag ik niet zo hard opzeggen. Nou, dat ik, ga je wel zeggen nu. Ik vind dat het wel. <laughs> ja, en als het Bezien. zo, dat is, die, die kerk die heeft natuurlijk een ander probleem. Dat, er zitten tien ja. mensen, twintig mensen in die kerk. Dus, ja. En die kun je niet vragen. Maar stel voor dat er dus, dat zit eraan te komen... dat er een beheersstichting komt mm -hmm. die het gebouw gaat... ...gaat eigenaar zijn en beheren en zo. Ik blijf dan orgel. Uh, ja, orgelprotecten de, bij de weghalen. Ik neem, aan, de orgel de, weghalen. De, ik neem aan dat de kerk ook een, een, een, een monument is. De kerk is ook een monument. Maar is het, zit dat het orgel er dan in? Dat, nou, dat is een apart monument. Je hebt dus twee monumenten. Ja, precies. Ja. Maar wat kost een goede, goede restauratie van zo'n orgel? Ik schat... Je bent zo duizend euro kwijt. <laughs> Ja, ja. Ik Laat hem even uitleggen. Daarom, ik denk dat je met zo'n 3,5 ton een aardig eind komt. Okay. Ja. Mijn orgel in Purmerend is toen voor 1,5 miljoen euro gerestaureerd. 1,5 miljoen. Maar dat is ook, ja, dat orgel is letterlijk en figuurlijk aan alle kanten twee keer zo groot. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. En, ja, een orgel, maar dat is in 2002 gedaan. Ja. Maar een paar jaar geleden is alweer een zeer uitgebreide onderhoudsbeurt aan ja. het orgel geweest. Maar hoe stem je een orgel? Dat is een verhaal. Dat is fantastisch. Vertel. Zie je? <laughs> nou, ik kan het niet omdat ik dat gereedschap niet heb. En de aanschaf van het gereedschap, dat is het duurste. Oké. Okay. Wat ik wel kan, zoals die van God. Je hebt dus pijpen, die zien er een beetje uit als een blokfluit. Die hebben zo'n spleet. Dan gaat de wind en die splijt. En daar krijg je een toon. Die worden vaak eens in een, een à twee jaar een beetje gestemd. Dat blijft altijd op toon. Maar er zitten ook tongwerken. Dat klinkt als een mondharmonicaatje, als een accordeon. Je hebt dus twee metalen plaatjes die op elkaar zitten. Als je blaast, dan gaan die plaatjes gaan trillen. En dan komt er een body boven. En die maakt dus de termeren en de toonhoogte. En dat noem je een tongwerk. Maar die tongwerken, die fungeren eigenlijk... Nou, die ontstemmen... Ze hebben vrijdag gestemd, gisteren dus. Een paar uur later hoor ik al een paar tonen al weggelopen. Hoe kan dat nou? Nou, het is de, temperatuur. Tongwerk is de thermometer. Ja, ja, gaat de, ja, thermo, ja. de temperatuur iets omhoog... Gaat de, tongwerk, ja. woop, gaat mee, ja. gaat de temperatuur... Woop, tongwerk gaat mee. Ho, eigenlijk met een vleugel ook, hè? Ook. Alleen ja. mooi dat iets minder. Ja. Maar ik heb in Duitsland... Nog een leuk verhaaltje natuurlijk. In Duitsland een concert gegeven in Spire Am Rhein. Spire Am Rhein, ja. Ja, ja, ja. En dat was Die Duitsland's dat grootste orgel. <laughs> maar dat was niks bijzonders... want in Duitsland is ieder orgel... Duitsland's grootste orgel. Dus <laughs> ja. Maar... Dat orgel had dus. Kijk, hier Zandvoort heeft 18 registers. Dat orgel had er 115. Dus Goeiedag. Als was echt de slag houden. Toen ja. hebben ze 30 tongenwerken. Dus ik heb hier drie. Ze hadden er 30. Die zijn dus voor mij voor het concert op zaterdag gestemd. Maar het was hittegolf. Het was 36 graden. En het concert de dag, dag daarna was het 38 graden. Zo. Dus ze hebben op zaterdagochtend tussen 9 en 12 gestemd. En ik zat om drie uur te spelen. En het was niet te horen dat ze gestemd hadden. Maar gewoon weggelopen. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus dat. Daar is, ja. blijft dus de temperatuur en de vochtigheid ja. gelijk. hoef je er niks meer aan te doen. Nee, maar, nee, nee, nee, nee. Dat, dat is een... dit, dit in. in, in, in, in uh, met, met een drankorgel heb je er geen last van. Nee, nee. nee. Nou, dat weet ik <laughs> niet wel. Ja, ja, ja mooi ja. verhaal Willem. Ja, ja zeker. Hè? Goed, ja. Die 3,5 ton moet toch ergens te vinden zijn? Ik bedoel, de gemeente ja. nou 9,1 zitten... miljoen over de ja, ik heb in de een paar tegeltjes. Dus uh, 3,5 ton maakt dat Ik heb in de keuken ke een paar tegeltjes liggen. Die liggen los. Zal ik eens kijken wat eronder ja. is. Ja. Ja. Nou, je moet uh, gewoon pluizen voor aan. Vier gratis ja. concerten Willem. Ja, interessant. Nou, je komt volgende week vertellen over hè, wat je de andere drie doet. Ja, ja. En dan kun je ook een beetje terugvallen op ja, wat je vanmiddag wat we hebben gedaan. Hartstikke leuk, dat Goh, lijkt dan mij. is het weer een beetje beter, want ik ja. nog wat wakker. Dan denk ik, denk, jongens, ja. gaan we dit mensen, maken? met me, me, ja. nee, het zonnetje, zonnetje schijnt. Ja, het, het zou iets beter worden, maar het is, vanmiddag gaat het ook stormen, Willem. Dat wel. Dat wel. Zou niet kerk goed kerk voor de orde, denk ik. Ik werk ook met Ian Swarty Storm toen ik herkwam. Hartstikke bedankt, Jan. Ik wens je heel veel succes vanmiddag. Ja. Ja. En we zien elkaar volgende week. Ja. Tot volgende week. Is dat volgende week? Hartelijk dank. Oké. De dagen zijn oké. Ik watch the TV in the afternoon. If I get lonely, the sound of other voices other rooms near to me I'm not afraid the operator she tells the time it's good for a laugh. there's always radio and for a time I can talk to God dial a prayer are you there It's the heater getting old. I am wiser now, you know, and it's still as big a fool concerning me I met your friend. She's very nice. What can I say? It was an accident. I never dreamed we'd meet again this way. You're looking well. Not afraid You have a lovely home Just like a picture No, I live alone I found it easier You must remember how I know.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 My back begins to tingle finally Oh, oh, should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or oh, would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I? Adelle, met uh, Chasing ja, Pavements. Ja, ja, ja. Mooie, uh, mooie plaat. Willem heeft wel een mooi verhaal. Uh, ja, nou, hij, nou, hij ja, ja mooi. Willem over. kun je altijd laten praten over het knipscheelorgel. En Precies. Uh, alles wat er in de kerk gebeurt. Ja, hey, Hans, dus, weet um... je dat er een, een, een, een bouwapp is? Een bouwapp. Die kan je downloaden. Oké, okay, wat leuk. En dan kan je uh, uh, uh, uh, volledig zien wat er in Zandvoort gebouwd wordt. Oh. Dus dat kan je dan aangeven. Nou, bijvoorbeeld de vervanging riool bij de Omstraat zijn ze nu mee bezig. Ja. Uh, de watertoren staat nu helemaal in de stijgers. En op die bouwapp kan je, kan, ja, dan weet je of er overlast en, komt, of waar, waar je aan hoe moet denken, de, weleven, hoe weleven, lang weleven, het gaat duren enzovoort. Ja, nou, ja, en ja, en ja, ja, ja. Dus het is hartstikke, hartstikke handig. Maar goed, als je die app niet kan gebruiken. Hè? Die staat in de krant en uh, dan kan je een... een, een 14.023 bellen, hè? QR-code. <laughs> ja, dat weet ja, ik. Is helemaal, heel modern. Nee, maar uh, hier staat dat je... Ja, je kan ook uh, met 14.023. Uh, 14.023. Over bellen. de vraag. Uh, ja, ja inderdaad. Nou ja, wat gaan we allemaal uh, meemaken nog de komende weken in Standwoord? Uh, nou, dat uh, is toch al wat. Ja, want uh, volgend weekend staat alweer een uh, prachtig evenement op het programma, Werelds te smaken. Nou, dat is hartstikke leuk. Um, heb je, heb je, ben je er wel eens geweest? Ik ben je er geweest, ook. Eten en drinken is dan goed. Ben jij ja. er wel eens geweest? Nee, op? nog nooit. Nee, nee. Ja, het is echt een, is wel leuk, een uitdaging om een keer langs. Van die ja. voettrucs allemaal. En, uh, nee, helemaal gezellig. Ja, helemaal gezellig, absoluut. Je kan er een drankje nemen. En, ja. Uh, ja. Ja. ja, en we hebben ook nog uh, het buurfeest in uh, Oud-Noord. Ja. Met volgens mij een zeepkiste reed. Ik hoop dat iemand daar volgende ja, week kan vertellen. Ja, dat uh, zou geweldig zijn. Dus, uh, maar dat is leuk, ja, ja, dat zijn allemaal leuke dingen. En... Uh, dan gaan we door in Stand voor en dan gaan we ja. uh, uh, rustig, aan, rustig aan naar de Grand Prix toe. Hey. Ja, zeker. He? Nou, nou noem dat maar rustig. Word, als... Nou, ja, dit, als hij net uh, zo spannend wordt als vorig jaar. Uh, nou, ja, vorig het... jaar. En vorige week trouwens ook. Toe, nou. ja. Goeiedag. Nou, vorig jaar ben ik bijna, uh, is mijn huis bijna afgebrand. Mijn huis is bijna afgebrand? Ja, toen heb ik een uh, met de Grand Prix had ik een, uh, hoe heet het, uh, een, een, een, een stroomstoring. Oh ja? En toen is uh, in mijn meterkast en, en het is allemaal ja, nieuw. was toen ja. ja alle, alles is nieuw, maar het uh, is uh, maar net geen brandstof. En had je geen, had geen, brand je geen stroom, stroom ook? Nee, geen stroom meer. En uh, al mijn apparaten zijn doorgebrand. Oké, okay. er was gisteren geen stroom in een deel van Noord, hè? Oh ja? Ja, klopt. En okay. uh, uh, uh, er kwam een bericht op, uh, op uh, Facebook dat uh, uh, bij de benzinestation aan de Verlenerweg, uh, de Total. Ja. Dat, uh, dat iedereen gratis ijsjes kon krijgen. Oh, ik was daarbij. Smolten. <laughs> Want uh, die smolten heel lang. <tie> Natuurlijk, <langs> ja. Maar ik was er toevallig Andra. heel even. En uh, ik zeg, hoe oh gaat het met je, je ijs? Hij is, hij is bijna leeg, hij is bijna leeg. Hij is, is raar, mensen komen dan wel hoor, dat vinden ze wel mooi. Ja, ja dat natuurlijk. Is. Ik denk, nou, dat, dat begrijp ik ook nog wel, ja. Oh, wat grappig. Nou, voor hem was het natuurlijk heel vervelend, want hij kon ook geen nee, nee, nee, nee. verkopen. En, wat en, en, belangrijk is er ja. al, ja. Dus ja. daar gaan ze nog wel even, even wat proberen terug te ja. krijgen hey, wat anders jongens, uh, heb je uh, Hotel Keur al gezien? Ja. Het ziet er prachtig ja, uit. Nou, ja, ik ben ja, zo ja. Mooi. Nee, dus nee, bij ja, de opening ja, mooi. ben billig geweest. Oh, geweldig. Ja. Ja, ja. geweldig. Ben je er niet geweest? Nee, niet bij de opening. Ik vond het, nee. uh, ja. het heel ja, het mooi. Het ziet er fantastisch uit. En van buiten wordt het ook steeds mooier. Ja, was ja, ziet er echt heel goed uit? Wij zijn wel heel... Dat doet ze uh, goed. Ja, dat doet het zeker, zeker goed. We hebben ja. de man een keer in de uitzending gehad. Ja, ja, ja, ja. Absoluut. Ja, ja. Ja, ja. Hij is dus, ook uh, uh, betrokken bij de uh, ondernemersvereniging, et cetera. Ja, ja. Ik vind het leuk als mensen zich... Uh, weet je wel, ondernemers die, die zelf uh, het initiatief nemen om, om, om die panden mooi te maken. Ja, en, uh, absoluut. Dus je, je ziet echt dat Zandvoort uh, aan het opknappen is. Ja. Nu, nu, Langzamer oh, zeker. Nu alleen nog goed weer dat het, dat het ook een beetje vol zit. Ja, dat, dat komt, wel dat komt is. helemaal goed, Hans. Denk je? Hè? Ach, jongen, je, echt, volgende week een puffje Ja, is dat zo? Een, een beetje, beetje pufgeblad. Nou. Oh, ik dacht dat je alles, alles is volgeboekt had zeggen. Nee, nee. ja alles is Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet. En je hebt ja. natuurlijk allemaal leuke dingen, want je hebt tegenwoordig ook een, een, een, een, een stadsring, hè? Zo heet ja. heet. Stadsring Zandvoort. En dat is een ring. En daar zie je de, de watertoren op en het circuit. En uh, allemaal uh, helemaal leuk, helemaal gezellig. Dat vind dat, ja, dat vind ik wel zo leuk, dat mensen dat. Kun je die kopen? Uh, ja, die kan je kopen. Oh, waar? Bij uh, Barbara Sieraden en Cadeauwinkel in de oh. 42. Dus, uh, Barbara, ja. Ja, dat is een leuk winkeltje hoor. Dat is een hoop uh, ja. Ja. kleine <laughs> is ringetjes. Is en Dat is toch grappig? En... Ja, leuk. Dat soort dingen, ja, ik hou er wel ja, van. Ja, dat is die vrouw. Maar die mevrouw is ook heel uh, ondernemend, hoor. Wat dat betreft. Nou ja, dat moet wel, dan anders ga je dit soort dingen niet organiseren. Uh, nee, dat begrijp ik, ja. Uh, uh, ja. Organiseren. ja. ja. ja. En ja, uh, ja over race gesproken. Uh, je hebt natuurlijk op het circuit, heb je de Ultimate Race Experience... Ja. En dat is, uh, daar kan je uh, online uh, racen. En dat is, uh, echt, heel ja, erg is leuk. echt heel erg leuk om echt te doen. Heel heel ja. Dus er is zelf veel te doen, jongen. In nee, absoluut. Het nou, om het weer af te sluiten, dus dit is het 25 graden hier. Ja. Ja. Maar dan gaat het weer langzaam terug. Uh, 22, 20, uh, volgende week vrijdag 17 graden. Ja, 18 graden, veel wind. En daarna is het 19 of 20 graden. Jij gaat op vakantie, Rob, begrijp ja, je? Ja, Nederland, in Nederland. Oké. Okay. vol en dergelijke. Ook de stad, leuk. Ja. Ik nou, denk nee, dat daar. Het weer is goed, tenminste, als je die weer apps mag geloven. Dus. Ja, dat hoop ik voor je. Want, ja. uh, nou, jongens, we doen goed. nog één, met één, één stukje muziek en dan. Ja, is het, uh, inderdaad. Uh, we wensen iedereen een geweldig weekend. En ja, uh, uh, uh, en heel veel plezier vanavond met de wedstrijd Nederland-Turkije. Rob de Graaf, hartelijk dank. Ja, Rob de Graaf, dank voor het samenstellen van het programma. Maya Kop, hartelijk dank voor het van de muziek. En jij ook, Hans. En, ja, nee graag gedaan. Jij ook, Ger. Ja, uh, ja wellicht uh, volgende week. Je weet het niet, hè? Je weet het nooit. Veel plezier vanavond in ja. Nederland-Turkije. Ja, ik ga kijken. Hoor je dat Hans <fijne> Ik ga 맞아요. kijken naar een ander net. Oké, okay, tot volgende week. Doei, doei. Tot volgende week.